MUZIEK Waar gaan we naartoe, commissaris? De Louis Quazocay? Nee, nee, nee, niet naar uw bureau, hè. Liever naar een plekje waar we rustig kunnen praten... ...en nog een stukje kunnen eten ook, hè. Ik heb een razende honger. De Malerbe? In de Stoofstraat. Ah, je kent het? Absoluut. Uitstekend adres... Rijdenbaar zou ik zeggen. En, smaakt het, commissaris? Absoluut. Lang geleden dat ik nog zo'n voortreffelijke tomaatgarnaal heb gegeten. Je weet toch wat ze zeggen, hè? Hmm. God heeft de garnaal geschapen... en de duivel heeft er achteraf cholesterol aan toegevoegd. <laughs> ja, ik dacht anders dat zalm ook redelijk. Hè? Nee, nee, nee, nee. Ik roek de zalm niet, hè, commissaris. Hmm. Enfin, dat moet men me toch laten wijsmaken. En komt me nog goed uit, want ik ben er zo op. Bon. En nu, wat betreft die brief. Ja, wij kunnen het ons niet permitteren die te negeren, want hij bevestigt mij, wat al via andere kanalen is gesignaleerd: dat er een aanslag op til is? De kans daartoe is alleszins zeer groot. Gisteren heb ik nog een geheim rapport van de Guardia Civil ontvangen, en daarin is sprake van een etasplintergroep, splintergroep ...die mogelijk al maanden geleden... ...enkele van zijn mensen naar België heeft gestuurd... ...om een en ander voor te bereiden. Namen, kolonel? Nee, nee, nee. Trouwens, euh, ja, die kerels die veranderen... ...die toch om de haverklap... ...net zoals ze om de haverklap in uiterlijk veranderen. Daar zijn we dus niks mee. Oh, nog een slokje, Sabri? Ja, graag, graag. Ja, het laatste oordeel... had ons misschien iets wijzer gemaakt. Volgens mij is de diefstal... ...van dat schilderij. ...een afleidingsmanoeuvre. Ja, om onze aandacht af te leiden... ...zodat zij wat meer vrij spel zouden hebben. Precies. En ze houden nu bezig, hè? Een valspoor richting Europa College ...een eis voor los geld. Wilt u nu zeggen dat we daar minder aandacht moeten aan besteden? Integendeel. Als mijn veronderstelling juist is... ...leidt een snelle oplossing van het van ons recht... ...naar de terroristen zelf. En voortbordurend op deze gedachte... Ik heb al enkele demarches gemaakt. Wel? Wat wel, konel? Vraagt u nu niet welke demarches? Hm? Zijn u niet benieuwd? Regel 1 bij de politie: controleer nooit uw overste. <laughs> Vannin, dat is oude politiecultuur van voor de hervormingen, hè? Ja, nou, toch? <laughs> nee, nee, nee, nee, ernstig. Ik heb daar straks de minister van Buitenlandse Zaken aan de lijn gehad. Dus wat ik nu ga vertellen. Dat is dan ook strikt vertrouwelijk. Oh. Ja, ik moet toch. Mee. En ik ook. Nee, nee, liever niet zo zo'n ik. Pas op, pas pas op. Pas op, pas op, pas ja, Pas op, pas op, pas op, pas op. Pas op, pas op, pas op, pas op, pas op, wacht. Je wacht op, Ja, op, pas op, pas op, pas op, Kom, op, <tipst> pas <tipst> Is dat? ja godver godver dommer ja. zet hey, dommerlijk de vriend ja, nee maar op die slaapt Meneer! hallo nee hey hey jong je moet nee nee nee nee nee nee nee nee nee Alleen tegenover u, kolonel? Ja, tegenover mij. Van in. Het kernkabinet heeft u onbeperkte bevoegdheden gegeven bij het onderzoek. Gij zijt alleen tegenover mij verantwoording verschuldigd. Ja, ik, uh, ik voel me natuurlijk zeer vereerd. Maar. Maar kom ik daarmee niet op het terrein van de staatsveiligheid? Mogelijk, maar dat is nu van geen tel. Er is niemand die de zaak kent gelijk gij. Ja. Als ik het onderzoek in dit stadium naar Brussel zou overhevelen. Dan is de kans groot dat de Spaanse eerste minister al dood en begraven is... ...voor de experts het dossier hebben samengesteld. Zeg mij wat jij nodig hebt en ik zorg ervoor dat je het krijgt. Wil je dat nu al weten? Bah, zo vlug mogelijk. Wel, het eerste waar ik zo aan denk... ...het zou de zaak zeker vooruit helpen als ze daar bij dat labo in Wiesbaden wat vlugger zouden werken. Ik contacteer ze morgen. En... Uh... Maar ja, dat is natuurlijk iets van een heel andere aard. Ja, zeg maar. Ik wil dat commissaris de Kee zich gedijst houdt. Uh, ik breng hem op de hoogte van de situatie en hij zal u geen strobreed in de weg leggen. Ja, we zullen afwachten. Ik hey. vertoppen we nu weer. Excuseer. Nou, hallo, ja. Met Karine, commissaris. Sorry dat ik misschien stoor. Misschien. Ik zit hier in een belangrijke bespreking. Ja, ja, maar ik dacht toch dat ik u moest verbeteren. Ja, waarover? Ze hebben uh, een half uur geleden die maas gevonden. Hij is aangerand. Welke maas? Toch die van het koetshuis niet? Ja, ja, ja, toch wel. Hij is in het Middenwaterpark gevonden. En is dit erg? Uh, wel, ze hebben hem naar het AZ gebracht, hè. De kans dat hij het overleeft zal vrij klein zijn.